Je bent nu veel te ver bij mij vandaan. Nog steeds zoek ik naar je lieve lach. De zomer is voorbij, maar ik weet dat wij ooit weer eens samen zijn. Dat ik jou niet missen kan, zonder jou ben ik geen man. Het is te mooi om te vergeten, dat ons over? Geloof <hulling> <hulling> in alles waar ik zei. Nog eventjes dan ben ik weer bij jou. Geloof met te wachten tot die tijd. Vertrouw er maar op mij, want we voelen dat brengt ons steeds dichterbij. Dat ik jou nu missen kan ben ik geen man, het is te mooi om te vergeten Wat was overkwam, uit het niets kwam jij bij mij